4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft zich op de G7-top... opvallend mild uitgelaten over Iran. Volgens Trump is hij niet uit op een machtswissel in het land... en hij zei dat er bijna een akkoord is hoe, over hoe om te gaan met Iran. De Duitse bondskanselier Merkel, die erbij zat, nuanceerde dat... door te zeggen dat er nog een lange weg te gaan is. Het is de laatste dag van de driedaagse G7-top in het Franse Biarritz... en er is vandaag ook onder meer gepraat over klimaatverandering. Trump en de Franse president Macron geven na afloop een persconferentie. In Wageningen roept de politie studenten op om s'avonds niet alleen over straat te gaan. In korte tijd zijn daar drie jonge vrouwen aangevallen... Afgelopen weekend was een 22-jarige studentenslachtoffer. Drie mannen sprongen uit de bosjes en bedreigden haar met een wapen. Ze raakte lichtgebond. Eerder werd een vrouw beroofd van haar tas. En een derde vrouw werd lastiggevallen door een man met een bivakmuts op. De politie gaat ook extra surveilleren bij studentencomplexen in Wageningen. De piloot van het Spaanse legervliegtuig dat bij Morsia in zee stortte... heeft dat ongeluk niet overleefd. Hij probeerde zich met zijn schietstoel te redden... maar vloog op dat moment zo laag dat de parachute niet meer op tijd openging. Het toestel waar hij mee vloog was een jachtvliegtuig van het type C-101... Eintracht Frankvoort heeft Bas Dost op Twitter gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De transferver van de Nederlandse spits zat al enige tijd aan te komen en werd vandaag afgerond. Dost tekende een contract tot 2022. Hij komt van Sporting Portugal. Eintracht betaalt naar verluid zo'n 10 miljoen euro voor Dost, die in de Bundesliga eerder voor VfL Wolfsburg speelde. Het weer zonnig en warm, 27 graden op de Wadden en plaatselijk 32 graden in het oosten en zuidoosten. En daar is later kans op een onweersbui. Morgen verandert te weinig, ook woensdag nog erg warm, maar dan wordt de warmte verdreven door onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB.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 We zijn het begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. Met de live versie van uh, Sheeprick. Hoe kom je daarbij, Albert? Uh, nee, hey, kom jij erbij hoor? Ja. Lekkere muziek man. Ja, toch? We zijn alweer 4 uur geweest. Hè? Ja, nee, dat moet het weer. hè? Dan hebben we hebben een uurtje te gaan. I want you to want me. Ja, goed. Uh, wat gaan we doen in derde uur? Luisteraars en kijkers, welkom terug ook bij de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Nou, wat gaan we doen? Over de tweede praten gaan we natuurlijk even uh, stoppen bij de Pits. En wel bij tijdens Pit Report om kwart over vier. Uh, ja, de vakantie van de coureurs loopt langs de het ten einde. En uh, uh, eind volgende week gaan ze er zich alweer opmaken voor de Formule 1 uh, race in België. En wel op het circuit van Spa-Franco-Jean. En uh, Max Verstappen ziet er echt weer naar uit om achter zijn uh, stuur plaats te nemen. Maar daarover meer tijdens Pit Report om kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, we hadden vorig jaar, vorige, vorige week Seb Sebastiani Salvador... Nou, die heeft een thuis gevonden. Hartstikke mooi. En dus we hebben deze week weer een verse in aanbieding. En die luistert naar de naam Kino. Dier van de week rond de klok van half vijf. Het gedicht van de week. Nou, het, het, ja, ondanks het mooie weer. Uh, de passende titel, of pakkende titel. Een tranentrekker van het eerste uur. Jij liet mij vallen. En dan heb ik het niet over jou hoor Rob. Echt niet, echt niet. Maar jij liet me vallen. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. En voor de rest nog wat nieuws tussendoor. Ik zou zeggen genoeg reden uh, en natuurlijk ook goede muziek. Uh, ik zou zeggen uh, genoeg reden om op het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En straks dus om uh, kwart voor vijf dat uh, mooie gedicht. Jij liet mij vallen. Jawel. Je hoort hem in het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Live meekijken doe je via www.zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina en hier is Phil Fern en Galaxy. Single van Phil Fear en Galaxy en What Do I Do. Ja, we gaan op naar de uh, Pit Report zo dadelijk. Maar dit is de Gibson Brothers. Hier zijn ze met Non-Stop Dance. deze non-stop dance. Inderdaad, de, de dance-classic van de Gibson Brothers. De non-stop-dance op de zaterdagmiddag bij uh, CFM. Nou, Albert, al zei het net al, we gaan uh, volgende week naar Spa, naar uh, België. Dat betekent dat de Formule 1 weer gaat beginnen. Nou, eens even kijken of er nieuws te melden van. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, je hebt vast en dus zeker nieuwtjes, albert uh, toch? Allereerst uh, gevraagd naar de relatie met Honda. Uh, weet Max te, uh, te benadrukken dat de relatie met Honda uitstekend is. De Limburgers pak zijn kritiek op de vorige motorleverancier van Red Bull Racing, Renault. Niet onder of banken. Nu is alles echter alles anders. Ik heb nooit met mijn vuist op tafel hoeven te slaan dit seizoen. Ze komen van Honda juist naar ons toe. Dat zij ook beter en meer willen. Dat is een hele andere mentaliteit dan we gewend waren. Mooi om te zien. Ook qua communicatie zijn er volgens de stappen geen problemen... hoewel Japanners normaal er minder direct uit de hoek komen... dan Nederlanders en Engelsen. Het grappige is wel dat het een, een, een echte mix is. De man die het project een beetje leidt bij ons is een Amerikaan... en naast de Japanners zijn er ook nog Engelsen werkzaam bij Honda... vanuit de tijd bij Crossroads. Ook met Honda-bazen Tanabe-san en Yamamoto-san... kan ik heel goed overweg. Zeker naar de overwinning in Oostenrijk en Duitsland natuurlijk... Ze zijn heel relaxed. Natuurlijk is hun cultuur uh, anders... maar dat weet je na verloop van tijd wel. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel, winnen. Dat, spreekt, dat, dat spreek je al snel in alle talen. En op vooruitkijkend op het circuit van Spa-Francorchamps... Uh, neemt Max ook stelling. Het is mijn favoriete circuit. En het is mooi om daar te rijden, stelt de Limburger. Vorig jaar derde in zijn geboorteland. We hebben daar ook weer een speciale Max Verstappen-tribune. Het is altijd heel bijzonder om te zien, zoveel oranje bij elkaar. Verstappen heeft voor de gelegenheid opnieuw een, uh, opnieuw een speciale oranje cap geïntroduceerd en voorzien van handtekeningen die volgende week bij het Wii in twee pop up stores verkrijgbaar zijn. Hij houdt qua verloop van het weekend niet alleen met Mercedes-rekening, maar ook met Ferrari. In Hongarije was Ferrari natuurlijk helemaal nergens in de, de wedstrijd... maar ik verwacht dat ze in België heel sterk zijn. Het is toch een circuit waarin het motorische vermogen belangrijk is. Het is altijd even afwachten qua weer... maar over het algemeen moet, dan wel, uh, moet dat wel een van hun sterkere banen zijn al dus verstappen. Een week later zal dat op uh, het volgascircuit van Monza niet anders zijn. Red Bulls motorleverancier Honda komt voor die race waarschijnlijk met een nieuwe verbeterde krachtbron voor Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. De Thaise Brit is gepromoveerd vanuit zusterteam Toro Rosso. De ondermaatse presterende Pierre Gasly bewandelt na een half jaar alweer de omgekeerde weg. Voor Verstappen zal er weinig veranderen en hij heeft ook niets te maken met de beslissing van de Red Bull leiding om ingrijpende maatregelen te nemen. En de eerste beelden van een nieuwe uiterlijk van de Formule 1-wagens voor het seizoen 2021 zijn door de FIA onthuld. De Formule 1-reglementen zijn behoorlijk op de schop genomen en treden in 2021 in werking. Technische teams zijn al langere tijd bezig met de nieuwe reglementen. Tot op heden gebeurde dat vooral op de computer, maar nu is er ook een tastbaar schaalmodel gemaakt... die in de windtunnelen van Alfa Romeo, Sauber, in Zwitserland werd getest. Een van de hoofdredenen om de regels aan te passen is dat de coureurs elkaar nu dichter kunnen volgen zodat het aantal inhaalacties omhoog gaat. Kleine aanpassingen aan het uiterlijk van de Formule 1 Bolide... kunnen dat al teweeg brengen. Dan nog even een, een, een kijk op de stand van de Formule 1. Aans kop natuurlijk Lewis Hamilton met 250 punten... gevolgd door Valtteri Bottas met 188... en op de voet gevolgd door Onze Max met 181 punten. Sebastian Vettel vindt wel op de vierde plek terug met 156 punten... en Charles Leclerc met 132 punten op plaats 5. Goed, volgende week vrijdag de vrije trainingen, zaterdagmorgen de, uh, zaterdagmorgen de derde vrije training, zaterdagmiddag de kwalificatie en zondag natuurlijk weer de race op het prachtige circuit van spa Francorchamps in België.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 Maar à la mode, qu'il marche mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles Je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter Va à la radio parce que mes mots sont pas très beaux Les gens me disent de mes mots pour une fille belle t'es pas si bête pour une fille drôle t'es pas si laide t'es parents et ton frère ça aide Oh tu parles de moi C'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes Laisse moi te chanter Poli pour la télé, Mais va te faire en mm -hmm. balance ton quoi? Balance ton quoi? Balance ton quoi? Un jour, peut-être, ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuse. Balance ton quoi? Balance ton quoi? Laisse-moi te chanter. Allee te faire. Un... Moi, je passerai pas. Bal... De zingel van Ancella. Ja, het EK hockey is weer gestart. En de vrouwen, Albert-Jan, die kwamen niet zo goed uit de startblokken... met twee gelijkspelletjes. Maar, maar daar, hoe is het daarmee? Maar hadden? daarna een overtuigende overwinning tegen Rusland. 16-0 of zo, ongeveer. Kom ik zo meteen weer op terug. Ja, uh, dit weekend de halve finale... of tenminste laten we zeggen de, de finales en de troostfinales. Uh, het EK hockey in Antwerpen. Uh, Nederland speelde in de halve finale tegen Spanje. En ging daar met 4-3 onderuit. En de Belgen speelde in de andere halve finale tegen Duitsland. En België won met 4 tegen 2. Dus wat dat betreft krijgen we in de troostfinale weer een klassieker. Nederland-Duitsland. En die wedstrijd wordt vanavond om 6 uur gespeeld. En de finale morgenavond om half negen tussen Spanje en België. Gaan we naar de dames. De Nederlandse hockeysters hebben zich in Antwerpen overtuigend geplaatst... voor de EK-finale van, van morgen. Oranje, dat stroef aan de toernooi begon, 1-1 tegen België en uh, Spanje... was in de halve eindstrijd oppermachtig tegen Engeland, 8 tegen 0. Engeland was in het EK-finale van 2015 en de Olympische finale van 2016... als Groot-Brittannië te sterk voor Oranje, maar er is sindsdien wat weggezakt. In de halve finale van het EK van 2017 en de kwartfinale van het WK 2018... verloor het van Nederland als dit jaar twee keer in de Pro League. Gaan we dus even kijken naar uh, de halve finales bij de dames. Zoals gezegd, Nederland-Engeland 8 tegen 0. En de Duitsers namen het op tegen Spanje en wonnen met 3 tegen 2. Dus uh, uh, uh, van, uh, morgen de finale uh, Nederland tegen Duitsland. Ook weer uh, klassieker. En die wordt uh, verspeeld om 4 uur. Allemaal live te volgen bij NOS Sport. Tot zover de hockey. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Zo duidelijk het uh, dier van de week. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een lekkere platen uit de jaren 80. Hier is Liverpool 42 Lessons in Love. 2,5 vrouw 5 geworden. Tijd voor het dier van de week. Wie hebben we deze week in de aanbieding, Albert-Jan? Kino. En het motto is... Kleine man zoekt huis. Mijn naam is Kino. Ik ben een pukkenees van bijna vijf jaar oud. Helaas waren mijn baasjes te veel van huis weg... en hebben ze daarom afstand van me gedaan. Ik ben vriendelijk naar mensen en kinderen... wel moest ik hier in het asiel wel even erg wennen. Er zijn natuurlijk zoveel prikkels die ik allemaal moest verwerken... En, maar als ik je een paar keer heb gezien... dan kom ik los en word ik steeds vrolijker. Ik zal dus misschien even moeten wennen als u op bezoek komt... en ik hoop dat u mij dan ook die tijd gunt. Na andere honden ben ik vriendelijk. Wel vind ik grote honden een beetje spannend. Als er een leuk maatje in mijn huis zou wonen... wil ik er graag even vooraf even kennis mee maken. Alleen thuis zijn ben ik ook gewend. En dat kan ongeveer voor vier uurtjes. Ik ben wel gek op aandacht. Dus ik zoek geen mensen die fulltime werken. En bent u dan die persoon? En wie heeft dan een fijn huis voor mij? Zeker u thuis voor mij?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 Want de radio doet wel ons best om het een klein beetje op te warmen met zonnige zomerse muziek. En het lukt wel degelijk, want we begonnen dit programma met 25 graden buiten. Inmiddels is het 28 graden, dus <lacht> nog 3 graden erbij gekregen met Tony Esposito onder meer en Papa Chico. Juist dadelijk komt hij eraan in het gedicht van de dag. Jij liet me vallen, maar eerst even ander goed nieuws. Ja, want in de aanloop naar de eerste Grand Prix Formule 1 op circuit Zandvoort... sinds 35 jaar is Zandvoort uiterst populair bij de vaderlandse Omroepen. Afgelopen dinsdag was Omroep Max gesignaleerd... voor opnames over Zandvoortse bedrijven in de aanloop naar de Formule 1. En vorige week maakte BNN-Vara ook al opnames in Zandvoort... voor een wellicht nog te producerende docusoap. Allemaal positieve berichtgevingen en nu eens niet over dat negatieve dorp, zoals Zandvoort tot voor kort veel genoemd werd. Omroep Max besteedde aandacht aan Kaashuis Tromp, Lunchroom Rabbel en Strandpaviljoen Plazant. De producent wilde weten hoe de stand van zaken is in de aanloop naar de Grand Prix. Peter Tromp begeleide de cameraploeg op een rondje Zandvoort. De uitzendingen van Max staan gepland voor donderdag 3 oktober tussen half 7 en 9 uur s morgens in het programma Wakker Nederland op NPO1. BNN en VARA willen een documentaire serie maken en had vorige week opnames in Zandvoort gemaakt voor een proefuitzending. Of deze docu-show ook in de, op de buis gaat komen is nog niet helemaal zeker en daarvoor is nog geen budget toegezicht aan de programmamakers. Dat Zandvoort dankzij de Grand Prix positief op de kaart gezet wordt is wel duidelijk. Zoveel gratis reclame voor ons dorp is onbetaalbaar. Overigens is nog uh, altijd niet duidelijk... op welke datum de race in Zandvoort komt. Maar ik denk dat we daar op zeer korte termijn... meer informatie over krijgen. Maar in ieder geval positieve ontwikkelingen. Formule 1 naar Zandvoort. De landelijke media heeft daar ook uh, interesse in... zoals uit dit artikel blijkt. Heel mooi, Albert-Jan. En zou het 27 augustus bekendgemaakt gaan worden... Uh, ik hoop. Tijdens die uh, informatiebijeenkomst? Ja, ik, ik, ik hoop het, want ik bedoel, je kan het al niet langer uh, achterhouden. Nee, dat is waar. Uh, de hele organisatie, alles moet erop afgestemd worden, uh, noem maar op. Dus ik denk, ik hoop het, maar dan weten we weer we meer. Nou ja, voor de avond uh, dinsdag kan je aanmelden formule1 zandvoort.nl. En hier is Barry White. Never Een zware back. stem opzetten. Only a fool maybe takes things for granted.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 Took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way.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 Forever, this I promise from my heart, oh Lord, I could not love you any better, yeah, I love you just the way you are. de beste man op de Zandvoorts Radio... op deze zonnige zaterdagmiddag... Baby White... and Just the Way You Are. Jawel, het is kwart voor vijf geweest. We zijn een beetje te laat, maar daar komt hij snel aan. Het gedicht van de dag... vandaag weer een hele mooie. Hier is Jij liet mij vallen. Ik zag je daar lopen. Jij... Jij was alleen... Jouw trots, jouw trots was niet meer jouw ding Mijn mond viel open Het voelde meteen dat het niet goed met me ging Jij was altijd diegene die droomde en pronkte Alles liet zien wat je had Zag dat geluk te lang naar je lonkte Wat is er nu nog over van me Die ik ooit wel was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 Al had wat je deed geen fatsoen. Jij, jij was altijd diegene die droomde en pronkte. Schoonheid, ja, schoonheid is enkel wat je bezat. Al het geluk waar jij zo naar longte, heb jij achteraf verkeerd ingeschat.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 Jij was altijd diegene die showde en plompte, alles liet zien wat je had. Zie dat geluk, te lang naar je longte, wat is er nog over, van wie ik aan Jij liet me vallen, zat in de puree, dat het slecht met begin, me Daar zat je niet mee, zonder blikken op bloot. Uitgekeerd, zei jij die woorden dat je meer had verdiend? jij liep bevallen vallen van meer van het leven, maar zie je daar.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 Toch, albert als ik Tina Martin hoor... dan moet ik meteen weer denken aan uh, dat uh, programma van televisie. Klopt. Uh, in, uh, de beste zangers. Van Nederland. Klopt. Vanavond. Ja. vanavond weer, hè? De twintigste editie. Alweer, hè? De twintigste jaargang, om het zo maar eens te zeggen. Vanavond. Alweer. Weer uh, de eerste uitzending van uh, een nieuwe serie, een nieuwe reeks. Ja, en Leen had deze gedaan, hè? Ja, klopt. Jij liet mij vallen. Dat was een, de single van Tina Martin. Nou, we zijn ja, toch bij de jij, dan, dan maar deze ook, hè?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 Van mijn gezicht, maar ik kijk van binnen. Soms word ik gek van verdriet, maar de tranen die kun ik jou niet. Ja, alles gaf ik jou, zelfs mijn gevoelens die ik eerder niet meer deelde met een verhaal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 Van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Al ben ik van de kaart, jij bent met rane niet waar. Jij krijgt je lachen niet van mijn gezicht, maar ik niet van wie. En zo is de Sanvoetse Radio weer even sterren.nl Ja, gezellig hoor. Met als eerste Tina Martin en jij liep vallen. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Uiteraard de bekende single van Sean de Bever. Moet wat, even, heeft die, wat heeft die grote hit aan mij gescoord? Ongelooflijk. Ja, we moeten nog even geduld hebben, want vet hij zit is, is nog steeds heerlijk van zijn vakantie te genieten. Maar dan kan u ook weer genieten van twee uur lang live entertainment for you... van 5 tot 7 met Fred Heij. Hebben we wel een beetje een Nederlandstalig zometeen? Ja, dat wel. Zeker. Wij geven alvast een voorproefje, een soort uh, warming-up voor 5 tot 7. Met veel Nederlandstalige muziek. Weliswaar non-stop. Maar goed, Fred Heij geniet van zijn vakantie. En het, die zit er bijna op, dus binnenkort is hij er weer. Oké. Okay. Nou, uh, wij zijn er volgende week ook weer. Ja, zeker weten. Maar uh, ja, dan zitten we midden in de kwalificatie van de Formule 1 van spa franco Champ. Spannend, en, en het spannend. Veel, spannend, veel meer nieuws en muziek. Dan zeggen we tot volgende week en bedankt voor het luisteren en kijken. Some Dag. Doei.